Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het KLPD de politie zelf een file heeft veroorzaakt... waarop twee vluchtende benzinedieven vanochtend inreden. Daarbij vielen doden, een inzittende van een stilstaande auto. Het gebeurde op de A2 bij Abkoude. De benzinedieven waren in Culemborg van een tankstation weggereden zonder te betalen. De politie achtervolgde hen en daarbij werden verschillende politiewagens... meerdere keren door de dieven geramd. Bij Abkoude stond een file en daar reed de vluchtende auto op in...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 Het weer, veel zon, het is een graad of 11. Ook morgen droog en zonnig en dan iets minder koud. Dit was het NOW. Dit is René Passet van de ANB. In de Randstad staan files op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij knop het Muidenberg 6 kilometer. En bij knop het Diemen 3. Een autobrand op de A2 Utrecht Amsterdam. Bij knop het Holendrecht 3 kilometer. Twee rijstokken zijn dicht. Op de A9 Amstelveen Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot 3 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtse plein 4 kilometer. De bocht om de A20 op, naar Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtse plein en Rotterdam-Krooswijk nog eens 3. Op de N201, Hilversum naar Uithoorn. Zat tussen Meidrecht en Uithoorn 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinfo.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 of music, 7 dagen per week, 24 uur per dag bij CFM. Ook op de uh, kabel te ontvangen in uh, uh, Heemskerk, Beverwijk, Kastrikum, Uitgeest, Zandvoort natuurlijk op kanaal 950. Welkom, luisteraars, aldaar en hou de radio aan op uh, CFM. Informatie voor Zandvoort en de regio, jou te komen er 2 uur langs langskomen. Daten en de South of Music was de eerste na 3 uur. CFM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 Inbrengt als naam en dat bestaat natuurlijk voor in case of emergency uh, en daar zet je een telefoonnummer achter en dan, als je meerdere mensen hebt die je wil, wil informeren, dan zeg ik dus ICE1, ICE2, ICE3 en het schijnt in Europa al bij, bij, brand, bij, bij ambulancepersoneel een bekende afkorting te zijn en dan gaan ze dan bellen. Dus we hebben echt een handige tip: zet in uw mobiel ICE1 de allereerste die gebeld moet worden in case of emergency, ICE1, 2 en 3 en ga zo maar door.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 The stars pull one down to you, shining.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 te laten doorgaan onder de noemer Nieuwjaarsreceptie Nieuwe Stijl Er is een werkgroep samengesteld voor de praktische invulling ervan. Verenigingen die aan willen sluiten zijn altijd van harte welkom en kunnen zich melden via nieuwjaarsreceptie apenstaatje zandvoort.nl zandvoort.nl waar u ook meer informatie kunt krijgen. Goede, goede initiatief. Ja, ]ijker. wat zal dat een rust geven zo, hè? Ja, anders zie je al die kolommen door de doorzijl. Ja, van, van de één naar de onder. En, nou en nou hoeft het niet. En, en maar doorgaan. En we <laughs> lopen. Cher gaan we nu voor je draaien. En daarna de evenementagenda. En dat huh? is geen korte. Oké. Okay. Naar de Soffers Radio, met juist de single van Queen. Ja, dat was Let Me Live. Let me Eens even kijken. Even diep ademhalen, Albert Jan Diep ademhalen. Ja, ja het ik kan. Ik want we kunnen. krijgen weer een mega evenementagenda. Zie ...voor Zandvoort en de regio. Want wat uh, valt er de komende dagen allemaal te doen... ...hier in Zandvoort? Nou, we beginnen natuurlijk uh, met uh, vanavond... ...en uh, dat is natuurlijk de uh, QB Memorial... ...en uh, dat zijn liefhebbers van de Blues... Uh, ...zijn daar uh, zeker voor te pormen... ...want vanavond vindt namelijk in het Wapen van Zandvoort... ...een Memorial, me memorial plaats... ...naar aanleiding van het overlijden van Harry QB Muskee. De bluesgroep Cuby en de Blizzards uit Drenthe... ...met Muskee als de grote roerganger... ...was al sinds de jaren 60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 Zo, so, nou, hij hey, was er helemaal vol. Dat was het. Oké, okay, vanavond dus uh, QB-avond in het uh, wapen van Sanfoort aan het gasthuisplein. Zullen we een plaatje gaan draaien van QB? Dit is een van mijn favorieten van QB. Oké, okay, hoe wist ik het, hè? He? Hoe wist ik k het. Guy is crying. Oké, okay, vanavond veel meer in het wapen van Sanfoort.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 Als eerste hebben we kunnen genieten van de muziek van QB. Vanavond ook in het wapen. De hele avond, qb avonds, QB en de Blizzard. Ja, ze hebben dan ook een Beamter. Ja. Ik heb een gegeven moment ook een beamer een hebben. een Dus uh, grote docu gaan vertonen over uh, het leven. Van uh, QB Muskei en uh, uiteraard QB en hey, de Blizzard. En wat leuk maar terwijl we die plaat draaiden was ook tegelijkertijd een bericht op de televisiekanaal 950 digitaal. Ja. ja, digi digi. Dus uh, wij hebben het eventjes uh, zo geregeld dat de muziek tegelijkertijd met bericht was. Ongelooflijk. Achteruit trouwens uh, Dusty Springfield en In Private.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 van drie uur tot vijf uur plaats in de bibliotheek reserverend voor dat evenement is noodzakelijk en kan via Zandvoort-Apenstaatje-bibliotheek worden uh, aangemeld maar in ieder geval, uh, ga het boek lezen uh, ben je vanaf 16 jaar, kan je zolang de vooruitstrek dat boek halen tijdens deze actieperiode het leven is verrukkelijk van Remco Kampert en helemaal gratis is toch mooi hè? is toch mooi hè? het leven is toch verrukkelijk hè? het Op is verrukkelijk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 Kijk dan op www.metiopagina.nl slash mobiel Graag tot zometeen voor de derde en laatste uur van dit programma.